De maatregel maakt deel uit van de bezuinigingen die het kabinet gaat doorvoeren voor de kinderopvang. Vanaf volgend jaar gaan alle ouders die gebruik maken van kinderopvang meer betalen. Het kabinet kiest ervoor om de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien. Voor lagere inkomens komt de verhoging neer op een paar tientjes per maand meer. Hogere inkomens gaan uiteindelijk enkele honderden euro's meer betalen. Duitse gezondheidsautoriteiten tasten nog steeds in het duister over de bron van de besmetting met de coli bacterie Het is zelfs niet eens zeker dat komkommers de bron zijn, meldt het Duitse Robert Koch-instituut. Sinds vorige week zijn honderden onderzoeken verricht, maar daaruit is niets naar voren gekomen, alleen dat de besmetting waarschijnlijk op groente zat. Niet alleen de bron van de besmetting is nog een raadsel. Medici hebben ook geen idee waarom de bacterie zoveel van hetzelfde type aandoeningen veroorzaakt. Het gaat om het hemolytisch-uremisch syndroom dat vooral tot nierfalen leidt. In Duitsland hebben 470 mensen dat nu onder de leden, volgens deskundigen een ongekend aantal in de recente medische geschiedenis. Inmiddels zijn 17 mensen aan de besmetting overleden.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 Vanavond blijft het helder en na zonsondergang koelt het dan ook snel af tot gemiddeld een graad of 5, 6. Hier en daar kan mist ontstaan. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Alleen op de wadden blijft het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie. Nog altijd wat files vanwege de hemelvaartdrukte vanmiddag. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen 1 Brugge en Amersfoort Noord, 2 kilometer. Op de A20 Gouda Rotterdam. Nog steeds file rijden tussen het plein en Rotterdam-Krooswijk. 2 kilometer. De file is niet zo lang, maar er is wel veel vertraging daar. Op de A58 ten slotte Breda naar Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Gilsen en Goorlen 2 kilometer. De rijstok is dicht. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is bijna drie over negen. Na half tien, weet je wat de favoriete muziek is van Jan Mulder? Hij is hier te gast. En in haar reisrubriek neemt Floortje Dessing je mee naar Bulgarije. Dat is namelijk helemaal hot and happening. Today's Topics. Lucky Kink, goedenavond. Hallo, goeiedag. Uh, eerst de droge dijken. Gisteren was het pleurisweer, dat heb je gemerkt. Maar toch is het nog behoorlijk droog in Nederland. En dus drogen de dijken uit. En dat is gevaarlijk. En daarom worden alle dijken in Nederland continu in de gaten gehouden. Ze lopen compleet alle, alle kaders langs. Dus het zijn er nogal wat. Die lopen ze langs en dan kijken ze of doen ze dan ook testen. Hoe gaat dat? Nou, Ze hebben prikstokken meegekregen. Ze zijn duidelijk zichtbaar in het terrein. Dus uh, alle kaders worden gewoon op die manier aangelopen. Dus echt puur het visuele verhaal. Ja, puur een stukje dijkbewaking naar de mensen toe dus. Een tijdrovend klusje en daarom is er nu wat bedacht. Om ze een beetje te helpen werd de hulp van Defensie ingeroepen. Zij hebben kleine onbemande vliegtuigjes. Ze zijn nog geen meter lang en die kunnen in een oogwenk in elkaar worden gezet. En met die bouwpak bouwpakket vliegtuigen worden de dijken nu dus bewaakt. Er wordt in de lengte over het vlak van de dijk heen gevlogen. En de waterzijde is niet zo belangrijk volgens de hemeraadschap. dus we pakken de landzijde uh, heen en de terugweg en met de frontcam worden de beelden gegenereerd en dan wordt er een stuk dijk met een maximaal range per de vlucht van 10 kilometer wordt er vastgelegd. Ja, een vliegtuig is niet genoeg. Ook op de grond gaat het dijkonderzoek gewoon door. Dan van de ene dijk naar die andere hele grote dijk. Oh ja, goeiemiddy. Goeiemiddy. De moet zo zich mogelijk versterken worden met een laag asfalt.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 Focus, afsluitdijk, rapport. Ja, de afsluitdijk. Nou ja, goed, er is een rapport waar ik nog niks over mag zeggen. Ja, nou. Mooi, uh, nu gelukkig wel. Adviescommissie stelt voor om de top van de dijk te versterken met een laag asfalt. En... Dat is het dan ook. Terwijl er vroeger allemaal coole plannen waren gemaakt... weet ook deze broodjeszaakeigenaar. Er waren verschillende drie plannen. Drie, vier. En er was ook een plan bij wat betrekking had op de binnenkant. Eh, dan in het IJsselmeer. Eh, dat is, het was heel belangrijk voor me. Want als dat zou gebeuren, dan was mijn zaak onverkoopbaar geworden. Maar gelukkig heeft u de tent zo goed als, uh, als verkocht. We mogen ja, nog op. even niet te veel vertellen over het rapport. We gaan hier nog even van het uitzicht genieten. Ja, de wap, wapperende vlag. Dat doen we. En dan straks nog een bakkie. Zo is dat. Heerlijk hoor. En de koetjes. Ja, een lekker bakkie. Goed, terwijl bij de beide heren natuurlijk al lang weten dat alle gekkigheid niet doorgaat, deze verslaggever schreven nog even een gedicht over. Plannen voor een aangeklede afsluitdijk, ideeën waren er in overvloed: van meertjes en een flat en duinen en heel veel recreatie. De tijden zijn veranderd, de dijk wordt opgehoogd, alleen dat. De champagne is nu vruchtensap. Ah, mooi, een beroemde vruchtensap metafoor. Zoals je die ook vaak tegenkwam in Shakespeare's. Zo net een, mooi. Goed, dan iets heel anders. De dierentuin in Emmen die hebben sinds vandaag weer leeuwen. Gisteren, toen werd er nog druk geknutseld aan het hok. Er wordt keihard gewerkt hier in dierenpark Emmen... om ervoor te zorgen dat morgen de leeuwen kunnen komen. Nou, dit hek is volgens mij behoorlijk stevig. Hektische tijden. <tie> Hektische tijden. Dus bij het maken van het hek... Lachen. Zo'n hek is trouwens wel nodig. De dierentuin had bijna 40 jaar, geleden, eh, 40 jaar lang geen leeuwen... omdat er ooit een paar ontsnapten. En dus is het ook druk. Achter de hek, ook heel hectisch. Ja, ja, ja. ja. ja je, je ziet iedereen is druk bezig. Morgen halfwacht. Morgen halfwacht. Morgen halfwacht. Morgen halfwacht. Morgen halfwacht. Morgen half Morgen half acht moeten ze dus uh, in hun nacht blijven. Ja, goed. Half acht, blijven. Check. Dat was dus vandaag. Dus even checken of het gelukt is. Ja, alles is er klaar voor. De uh, deuren zijn op slot, vlees ligt klaar. Dus uh, De leeuwen zijn er al uh, vlakbij, dus uh, we gaan de kisten ervoor plaatsen. Tia, Brandy en Zulu, zo heet dat exotische trio. Nu zitten ze nog aan, in hun winterhok, maar over een paar dagen mogen ze ook naar buiten. En ook aan dat buitenverblijf wordt nu nog druk gewerkt. Ja, nou we staan nu in het buitenverblijf. We zijn nog druk bezig met een uh, rivierbedding aan het aanleggen. Die stroomt naar beneden en die komt dan in een soort vijver. Mooi gesloten systeem. Geeft een beetje leven in het verblijf. De dieren kunnen er lekker in... Uh... In spletsen en splatsen, als het een beetje warm weer is. Ja, en spletsen en splatsen, dat is natuurlijk drens voor piedelen en paddelen. <laughs> 10 juni, dan gaan de beesten naar buiten en zijn ze voor het publiek te zien. Dan dus verkiezing van de nieuwe president van de FIFA. Dat was vandaag. Spannende strijd. De aangesloten landen konden kiezen tussen de huidige president Sepp Blatter en de huidige president Sepp Blatter. Uiteindelijk won heel verrassend Sepp Blatter. Op een flitsende verkiezingsbijeenkomst werd de winnaar bekendgemaakt. En de voten die de Blatter 186 Presidente... Joseph Blatter. Nou, is geen feestje. Weg. Sepp Blatter won overtuigend van Sepp Blatter. Hij kreeg 186 van de 203 stemmen. De rest ging kennelijk naar Sepp Blatter. Nadat nou, Sepp Blatter werd gefeliciteerd door Sepp Blatter... benadrukt dus Sepp Blatter dat, is even dat met Sepp Blatter aan het roeren... het imago van de FIFA weer beter gaat worden. Dat kan hij natuurlijk niet alleen. Hij schakelt hier bij de hulp in van Sepp Blatter. <lacht>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 Ja, op het moment dat, dat we dat niet weten, kan je natuurlijk ook niet, weet je ook niet precies wat je nu moet doen. En tot zover. To these topics van vandaag, morgen is de feestdag hemelvaart, dus dan werk ik ook gewoon tot dan, tot, -tot dan. Ben ik ook de Amerikaanse Space Shuttle Endeavour, die is weer terug op aarde en die gaat eindelijk na 20 jaar met pensioen. Nou, als we de geschiedenisboeken induiken, dan komen we heel veel spannende ruimteverhalen tegen, waaronder over Neil Armstrong. Rob van den Berg is directeur van de Space Expo en heeft Neil Armstrong ook nog eens in het echt ontmoet. Rob van den Berg, goedenavond. Goedenavond. Ja, we kennen natuurlijk allemaal wel het verhaal van Neil Armstrong als eerste man op aarde. Maar voor die maanlanding heeft Armstrong ook nog een hele spannende ruimtereis gehad. Ja, dat klopt. Hij heeft het, uh, het nodige meegemaakt. En dat was, uh, was voordat hij inderdaad naar de maan uh, ging... En niemand had op dat moment nog van Neil Armstrong uh, gehoord. Maar het had niet veel gescheeld of hij had het niet overleefd en hadden we nooit van hem gehoord. En wanneer was dit? Dat was in, uh, in 1966. En wat gebeurde er? Ja, uh, hij was uh, gezagvoerder van de ja. Gemini 8. En uh, de Gemini 8, dat was uh, een belangrijke missie van de NASA. En dat diende als voorbereiding uh, voor de Apollo-vluchten naar de maan. En uh, hij had dan de eer om, als een van de, om de allereerste koppeling... tussen die Gemini 8 en een onbemand ruimteschip uh, uit te voeren. Mm -hmm. En uh, nou, die koppeling die verliep op zich allemaal uh, uitstekend. En uh, toen ze gekoppeld waren... konden ze ook de besturing van het andere ruimteschip overnemen. En dan konden ze op die manier met twee ruimteschippen tegelijk uh, manoeuvreren. Mm -hmm. nou, maar wat gebeurt er? Op het moment dat ze die besturing overnemen begint die Gemini 8 met dat ruimteschip rond, rond te tollen. En dan moet je dus voorstellen dat rondtollen... dat is niet zoals in een draaimolen. Maar dat gebeurt in de ruimte om uh, verschillende assen heen. Dus je, je draait van onder naar boven... en tegelijkertijd draai je van links naar rechts. En ja. je hebt dus geen idee meer waar je bent. Word je heel misselijk van, lijkt me. Ja, behoorlijk, ja. Sorry. We hebben zo'n apparaat uh, staan. En dan kan je dat in, in oefenen, maar dat is uh, geen pretje. En dat gaat ook heel hard? Ja, het gaat behoorlijk hard. Want uh, ze probeerden een paar keer uh, de motoren uit te zetten en uh, tegen te sturen. En dat leek dan goed te gaan. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment begon dan vanzelf dat ruimteschip toch weer te tollen. En uh, ja, ze begrepen niet goed wat er aan de hand was. En... Maar toen, daar was Armstrong... Ja, maar, maar toen, inderdaad, daar was Neil Armstrong... En uh, die nam, uh, ja, normaal doen ze dat met de stuurraketten, maar die stuurraketten die bleken juist de oorzaak van de tollen te zijn. Uh -huh. Dus hij nam de besturing over met de landingsraketten. En is normaal dus nodig om uh, veilig op aarde te kunnen starten. En uh, je moet je voorstellen dat het ruimteschip draaide dus al zo snel rond dat uh, ze allebei bijna tegen bewusteloosheid aanzaten. Je kan je dus voorstellen, als dat was gebeurd, dan, uh, ja, dan hadden ze de dan zegt, het dan niet meer kunnen redden. Ja, ja. Dan waren ze neergestort. Nou, Neil Armstrong die moest dus precies die bewegingen in de ruimte compenseren met de raketten om, uh, om te landen, met zijn joystick. Dus hij moest inschatten hoe die beweging was ja. en hij moest dan precies de goede tegenkracht geven. Want ja, als je in de ruimte eenmaal draait en je doet niks, dan blijf je tot een eeuwigheid draaien. Ja. Nou, Neil Armstrong lukte dat dus uiteindelijk en, uh, maar ja, daarna was de missie dus eigenlijk mislukt. Die konden ze niet verder afmaken. En het enige wat, er nu, wat ze nu nog te doen stond, was uh, zo snel mogelijk weer terug naar de aarde en landen. Maar dat ging ook niet helemaal goed. Ja, dat ging inderdaad niet helemaal goed, want de planning stond uh, in, voor, de, voor de Atlantische Oceaan. En daar lagen dus ook al die Amerikaanse marineschepen om ze op te vangen. Ja. Maar ze zijn uiteindelijk geland uh, in de buurt van uh, de Filipijnen, in de grote oceaan. Ach, één oceaantje te ver. Ja, inderdaad, één uh, oceaan te ver. En, uh, ja. en, maar Je daar weet... hebben ze hem wel gevonden ergens? En daar hebben ze hem gevonden, want ze uh, ja, konden kennelijk. hem wel volgen. En ja. Ze hebben dus razendsnel kunnen berekenen waar hij terecht zou komen. En ze konden dus snel met andere schepen naartoe. <laughs> en ze hebben ze gered. Ja. En jij hebt hem ook ooit nog ontmoet. Is het een aardige man? Even tot slot. Leuke man. Ja, het is een, uh, hij is aardig, maar hij is ook een beetje teruggetrokken. Want toen hij uh, daarna dus als eerste man op de maan uh, is geland en terugkwam, toen mm -hmm. kreeg hij echt een soort behandeling als een popster. Ja. En daar waren ze dus niet voor opgeleid, zegt hij zelf. <lacht> en daar is hij enorm van geschrokken. En hij heeft zich dus teruggetrokken en hij leefde eigenlijk daarna als een kluizenaar. Nou, wel een mooi verhaal over Armstrong. <lacht> En dankjewel, Rob van den Berg van Space Expo. Dank je. BNN Today. Ja, zometeen hopelijk ook een mooi verhaal van Jan Mulder. En dan hoor je zijn favoriete muzikale voorkeuren. Die gaat hij tentoonspreiden op de nacht van Jan Mulder binnenkort. En je hoort zometeen het verhaal van Anne. Zij is gehandicapt en heeft een persoonsgebonden budget. En als het aan het kabinet ligt, duurt dat niet lang meer. Zometeen een portret van haar.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 Sober. I'm going to make it mine, yes I, I know it. I'm going to make it mine, yes I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you Is het weer. Dat betekent reizen met Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Um, we hebben hier een stagiair op de redactie. En dat is onze kleine Thomas, 19. lieve yeah. yeah. lief jongetje. <laughs> Nou, Sorry, Thomas. En Thomas gaat deze zomer met vrienden op vakantie naar Bulgarije. Ja. En dan dacht ik, ja, naar Sunny Beach. dacht ik, ja, Jorette Mar, loop ik achter of zo. Is dit, is dit het nieuwe nou, ding uh, voor als je 19 bent? Nou, het is gewoon algemeen bekend dat uh, Oost-Europa lekker goedkoop is. En... Uh, dan ga je daar naartoe, waar het dan ook is als er zon is. En ja. ik, toen ik, ik ben uh, zeg maar wat bouwjaren eerder... toen ik jonger was, echt veel jonger, toen uh, was Spanje nog veel goedkoper. Dus ik ging echt serieus met de bus zingend naar Salau. Ja. Eén keer gedaan, nooit meer, afgrijzelijk. Maar het ligt ook dus inderdaad een beetje aan uh, ja, wat je krijgt voor je geld. En Oost-Europa is gewoon heel goedkoop. Maar Oost-Europa is een beetje het nieuwe uh, Zuid-Spanje geworden. Nou, dat gaat wat ver om dat uh, zo te stellen... Um, maar ja, jongerenreizen, uh, die zijn altijd al populair en zijn altijd ook geweest. Mm. En die zoeken altijd de goedkoopste plekken uit. Dat is voor de jongeren zelf, maar ook voor de reisorganisatoren die het aanbieden. Natuurlijk heel interessant om voor heel weinig geld iets aan te kunnen bieden. Spanje is overigens nog steeds goedkoper, want je ziet nog steeds voor 99 euro naar uh, de Costa Brava. Um, maar het gaat ook een beetje om wat je ter plekke dan kwijt bent aan, aan je drankjes. Uh, dus wij vonden het wel eens interessant om te kijken, hoe zit het nou eigenlijk met die jongerenvakanties anno 2011? Roy van Delft, in de studio. Goedenavond. Hi. Van Goven Jongerenvakanties. Als iemand het weet, ben jij het wel. Over dit onderwerp. Um, nee, we noemden net, uh, onze stagiair gaat dus naar, naar Bulgarije. Is Dat is dus een van de nieuwe hotspots. Ja, Bulgarije is op dit moment wel, uh, wel de bestemming. Uh, ja, Helemaal hip onder jongeren eigenlijk. Zeg maar de iPhone onder het reizen om het zo maar even te zeggen. Oh, nou, dat is wel echt heel erg uh, ja. apart gesteld. Want de iPhone is wel best wel een kwalitatief heel goed product. Ja, dat kun je van Bulgarije eigenlijk ook wel stellen. Als je daar kijkt naar discotheken, kroegen, restaurants. Nou, wat ik daar in discotheken zie, het is echt het modernste van het modernste. Nou, ik ben zelf nooit in Bulgarije geweest, maar wel daarnaast in de Oekraïne. Uh, daar hebben ze ook clubs. Nou, daar kunnen wij echt alleen maar van dromen in Nederland. Denk ben ik helemaal met je eens. Ja. Dus ik neem aan dat het in Bel Bulgarije een beetje hetzelfde is. Maar nogmaals, ik ben er niet geweest. Is het met bijvoorbeeld hotels dan nou wel een iets ander level dan, dan, dan bijvoorbeeld in Spanje of zie ik dat verkeerd? Ja, je moet vooral naar de prijs-kwaliteitverhouding kijken. Dat doen jongeren natuurlijk ook. Ik bedoel, een retourtje Spanje. Je zegt het net zelf, is nog altijd goedkoper voor 99 euro een weekje Spanje dan voor 200 euro of 300 euro een weekje Bulgarije. Uh, maar wat je daar krijgt voor die 200 of 300 euro is wel een vliegreis erbij. En een uh, luxe hotel met zwembad, all-inclusive vaak. Uh, dat zie je in Spanje veel minder. En ja, daar gaan jongeren toch voor. Want daar die iPhone eigenlijk een beetje. Voor. Het moet ook hip zijn. <gif> maar waarom kan het dan dat het dat specifiek jongeren trekt? Want dan zou je denken, Bulgarije is natuurlijk nog een, een land dat, dat nog moet floreren. En waar ze de economie wel een boost kan gebruiken. Dan wil je toch niet dat dat dan... Dan wil je toch liever wat, wat higher-end publiek trekken dan, dan jongeren, zou ik ja, denken? Nou, eigenlijk juist niet. Bestemming wil altijd heel veel jongeren trekken. Want uh, jongeren spenderen heel veel geld op een bestemming. En uh, gezinnen die gaan vaak uh, voor een all-inclusive vakantie. Juist, de jongeren zijn heel interessant voor de lokale horeca, de lokale uitgaven. En jongeren, we hebben onderzoek laten doen uh, verschillende keren de afgelopen jaren. Maar iemand geeft gemiddeld tussen de 76 en de 102 euro per dag uit op een bestemming. Ja, en dat ik, zijn jongeren. Zoveel. Zes, zeven dagen lang gemiddeld. Is het niet zo inderdaad dat ze gewoon een, een heel tight budget hebben... en denken, nou, daar moet ik het van doen? Of gaan ze echt helemaal los qua... Uh... Nou, als er een vakantie uitgezocht wordt, elke euro telt. Als, je, als, als mijn concurrent een vakantie aanbiedt voor, voor 95 euro... en ik voor, uh, voor 96 euro, dan verlies ik het. Die 1 euro is bepalend zelfs, om het zomaar te stellen. Die ze vervolgens... Maar vervolgens op de bestemming. Dat maakt het niet uit dat een, een, een, ja. een, een, een, een shotje of een, een, een, een briezer of een vlugel... of wat dan ook, dat dat 5 euro kost. Er moet een doos gehaald worden en dat wordt dan op de, op de camping... of op het balkon neergezet en dan worden vrienden uitgenodigd... of in de Maakt niet uit, er worden hele dienbladen aangehaald. Ik bedoel, een vakantie naar Bulgarije kost twee, drie, 400 euro in het hoogseizoen. Misschien ligt er aan welk luxe je wil. Maar daarvoor, uh, als je dan daar aankomt... dan geven ze dus gewoon 100 euro per dag uit. En, maar dat is, mag natuurlijk ook, maar dat zie je in Nederland eigenlijk ook. Um, ja, ik zei dus net, onze stagiair Thomas die gaat dus naar, naar Bulgarije, naar Sunny Beach. En, en dat vertelde hij, toen kreeg je overigens niet alleen maar hele positieve reacties. Ik heb dus een vakantie geboekt naar Bulgarije, naar Sunny Beach. En op een gegeven moment kwam ik dus op mijn werk... Ja, daar kreeg ik ineens allerlei verhalen te horen van, te horen van uh, ja, Sunny Beach is wel hartstikke leuk, maar je moet wel uitkijken, want je hebt er ook heel veel uh, overvallen, en berovingen en dat soort dingen, en uh, uh, dat je in elkaar getikt wordt. En uh, het zal allemaal wel meevallen, maar uh, ja, het is toch wel even apart om al die verhalen te horen, zeg maar. Ja, dat klinkt niet heel positief, moet ik zeggen. Uh, ja, overal op de wereld gebeuren die dingen. Uh, Amsterdam, Nederland gebeurt het ook. Alle plaatsen gebeurt het wat. In, in Bulgarije inderdaad ook. Op een vakantiebestemming ook. Uh, je, je kan het natuurlijk ook wel nagaan. Het is eigenlijk elke avond, zaterdagavond daar. Wat het in Nederland uh, alleen op zaterdagavond is. ook avondfeest. Ja, en dat trekt ook andere mensen aan. Maar dat is niet specifiek voor, voor, voor, voor een bestemming. Ik, ik denk dat dat overal in het uitgangsgeven is. Is het even gevaarlijk is. in maar? Ik denk dat daar weinig verschillen in zitten. Nee, nee dat, daar gebeuren ook dingen. Daar krijg ik ook meldingen over. Gelukkig zijn het er elk seizoen niet veel. Maar er gebeuren wel dingen. en, en uh, Net als met slecht nieuws, dat overeerst altijd. Dat, uh... Jij als uh, uh, organisator, wat zijn nou de stomste dingen... wat mensen op reis doen, zelf? Dat je dingen die je terug hoort... Je hebt ja. leuke stomme dingen, echt hele vervelende stomme dingen. Je hebt natuurlijk uh, uh, uh, uh, uh, tuurlijk, tuurlijk mensen die, die, die bezopen op, op, op, op jeepsafari gaan of dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk echt hele vervelende dingen. En daar waarschuwen wij ze ook voor. Maar je hebt ook leuke dingen waar mensen die, die in het hotel aankomen... een biertje gedronken hebben, een gezellige avond hebben gehad. En uh, in de verkeerde kamer binnenlopen en op de bank gaan liggen slapen... en morgens wakker worden bij de verkeerde <lacht> persoon in, in huis. Ja, er gebeurt heel veel. Het is een heel dynamische wereld. We hebben eigenlijk, ja, drie maanden lang jongeren om ons heen die op vakantie zijn... en die boeken bij ons om een leuke tijd te hebben. Dan moeten er ook leuke dingen gebeuren. door het er gewoon bij. Maar wat, wat, wat als jij maar als, ik, ik zou zo'n reis gaan doen... wat zou je maar als adviezen meegeven, jij als expert? Ik zou goed, uh, goed uitgerust erheen gaan, want van slapen komt niet veel. En uh, volgde de activiteiten van de reislijn. Er zijn heel veel dingen die, die georganiseerd worden. Dan ontmoet je zoveel mensen. En als je daarvoor open staat, dan, ja, dan kun je topvakantie op dat soort uh, terreinen hebben. Je ontmoet Nederlanders, andere buitenlanders. Uh, ja, gewoon meegaan in de flow eigenlijk. Dat zou, is, zou het uh, leuk zijn voor mij, denk je? Ik denk als jij jong van geest bent, dat het <lacht> absoluut helemaal top voor je is. is mooi is dat hè? Hey, en nu hebben we het over Bulgarije gehad. Wat denk jij als Bulgarije over een paar jaar weer soort weer nou, bekender is. Uh, wat zou dan weer het nieuwe Bulgarije kunnen worden? Nou, je kan twee kanten op. Je kan, je kan een beetje retro krijgen. Misschien wordt je Red wel weer heel populair. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Of uh, Blanes. Uh, je kan ook een andere kant op. En dat is richting Roemenië. Daar liggen ook echt... Ik, ik kan zo in Europa nog drie, vier plaatsen op noemen die net zo mooi zijn als Bulgarije. Alleen ze hebben geen naam. En, en, en dat is het moeilijke. Dat het iets een naam krijgt. En... Uh, dat er mensen heen gaan, dat er heuring ja, is. Ja, feest. Dat op gang komt. Ik bedoel, Spanje is hartstikke leuk. Wij kennen Blanes en Joret. Maar België hebben weer andere plaatsen waar ze heel veel heen ja. gaan. Maar als ik die ga aanbieden, dan gaan ze er niet heen. Maar ik, ik denk zeker dat Roemenië hoge ogen gooit. Um, uh, en, en misschien zelfs wel landen als Macedonië. Daar, uh, daar is het uitgaansleven ook echt heel mooi aan het meer van Orchid. Ja, en als ik dan nog even... Hè, dan kom ik weer hoor, met mijn gezeur. Nee, Maar als ik dan ja. mijn tip zou... Wat ik net al zei, Oekraïne... Ja, dat Kiev, daar, daar sta je echt als een kleuter. Sta je daar te kijken? Alleen maar bloedmooie vrouwen en iets minder mooie mannen. En <laughs> disco's, nou, dat kan je, de clubs, daar kun je gewoon niet bij met je hoofd. En aan de kust, aan de Zwarte Zee, daar, nou, daar gaat het ook los. Dan heb je een geweldig openluchtfestival, wat de hele zomer duurt. Nou ja, is echt als het, geweldig. Als mijn klanten jou een beetje volgen, dan moet dat een populaire bestemming worden volgens mij. Ik zou het gaan aanbieden. Dank Roy van Delft was hier voor Go van Jongeren vakanties. En Floortje, die is er volgende week weer. Graag, graag tot volgende week. In and says, Come on, let's have it. you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 Uit Nederland, no mercy. Exit Holland. Ja, we zijn zo internationaal. Zaten we net nog met Floortje Dessing in Bulgarije. Nu gaan we naar Israël. Daar is Ilse van Heus. Ilse, goedenavond. Goedenavond. Ja, en dat schijnt dat ze daar, tenminste dat zeg jij dan... dat ze in Israël van het woord mode eigenlijk nog nooit gehoord hadden. Maar daar komt dan binnenkort, als het goed is, verandering in. Ja, ze hebben nu wel van mode gehoord. Want er is een enorm populair modeprogramma op televisie op dit moment. ja. Uh, van de Britse presentatrices Trini en Susanna. Die zijn bekend van What Not To Wear. Is ook in Nederland uitgezonden. En daarin uh, spreken ze mensen op straat in Israël ongevraagd aan. En ze vertellen precies hoe ze eruit zien. Zeg maar, wat jij en ik denken en niet zeggen, dat zeggen zij wel. <lacht> maar nou dacht ik eerlijk gezegd, uh, Israël, nou ja, dan vooral Tel Aviv. Dat is toch een hartstikke hippe stad met, met, met uber-hippe mensen. Net zoiets als, uh, als in Libanon bijvoorbeeld. Er zijn de meisjes ook heel ja. ja het, is, het is wel een beetje hip. Maar op een Israëlische manier, het is moeilijk om uit te leggen, maar casual, dus doe maar gewoon, is echt het codewoord. Bijvoorbeeld, meisjes lopen het liefst in een legging met een t-shirt. En dan met hele fout. hoge plateauzolen, weet je wel, van die schoenen op soort plakke dikke rubber. Ja, ja. En, en dan... jongens altijd in een t-shirt, ik zie hier nooit een overhand, nooit iets wat gestreken is, een spijkerbroek eronder, slippers, dat ja, is het. Dus vooral heel erg casual, het is natuurlijk ook heel warm, dus die wil niet veel aan, kan ik me zo voorstellen. Toch? Nee. Ja. nee, maar dan kun je ook een leuk jurkje of een rokje aan. En Trini en Suzanne ja. waren in Tel Aviv een hele dag, ze hebben één jurkje gezien. <laughs> en ik moet ook zeggen, ik ben ook niet heel erg modebewust, maar al mijn jurkjes en rokjes die ik uit Nederland heb meegenomen, die liggen hier al jaren in de kast, want ik durf ze niet aan te doen. Dan want ben ik echt de... meteen overdressed. Ja, ja, oké. Okay. En deze dames, die Engelse dames, die kwamen dus dat programma maken in Israël, in Tel Aviv. En die spreken dus mensen op straat aan. Wat zijn de reacties? Um, ja, op straat, ze komen gewoon op iemand aflopen, ze zeggen, hey, heb jij wel een BH aan? En ze voelen even de borsten. En mensen voelen zich dan natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Ja. Maar uiteindelijk, je weet hoe zo'n programma gaat, ze gaan mee naar de studio en ze praten over hoe mooi je bent, hoe je dat kunt accentueren. En uiteindelijk loopt iedereen in een rokje met hakken over de catwalk. En nou is de grote vraag natuurlijk, gaat dit programma nou ook echt iets veranderen aan hoe de is gemiddelde Israëlië eruit ziet? Ja, ik weet het niet. Ik probeerde gisteren in Tel Aviv nog te winkelen en het probleem begint eigenlijk bij de winkels. En ik zag een leuk t-shirtje, maar er stond alleen maar in koeienletters op uh, Ani Loha Shoga. Ik ben je schatje niet, dus dat leek me ook niet zo stelvol. <laughs> ja, ja ik, daar blijft het bij. Ik weet het niet. Goed, jij, uh, du nou ja, jij durft dus niet in je jurkjes te lopen, ook niet na dit modeprogramma, dat is jammer. Ja, nou, misschien moet ik het gewoon weer proberen en het gewoon zien als een soort boodschap. Wij Hollandse dames, wij weten ons al goed te kleden. Ja, ook niet. Echt, nee, maar volgens als mij wij zijn zelf we ook heel slecht al bekend. Als we gevoel hebben dat we mooi bewuster zijn dan een Israëlier, dan is er toch geen veel wat aan de hand. Ja, nou, dat is maar weer aangetoond door deze twee Britse dames. Dankjewel, Ilse van Heusden vanuit Tel Aviv. Eén eh, minuut over half tien, tijd voor het nieuws. Hier is Freddy van Dijk. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En een vrouw uit Volendam eist anderhalf miljoen euro van het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Volgens de vrouw heeft haar chirurg bij een knieoperatie een bloeding over het hoofd gezien. Daardoor moest uiteindelijk haar been worden afgezet. Verder zouden bij operaties aan haar rug fouten zijn gemaakt. Tegen dezelfde chirurg zijn zo'n 200 klachten en claims ingediend. Binnenkort wordt bekeken of hij strafrechtelijk kan worden vervolgd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. WNN Today. Het kabinet snijdt flink in het persoonsgebonden budget. Dat is een soort subsidie die zieken en gehandicapten van de overheid krijgen... om onder meer hun eigen mantelzorgers te betalen. Nu krijgen ruim 130.000 mensen dat geld. Maar een groot deel daarvan kan er in de toekomst naar fluiten... want de regels worden namelijk stukken en stukken strenger. Wij spraken vandaag met Anne, oprichter van Magazine Unlimited... een tijdschrift voor chronisch zieken, met haar moeder Irene... en met Annemieke, die ook een persoonsgebonden budget krijgt. En ja, alle drie hebben ze nu een flink probleem. Uh, ik ben Anne-Marije en ik krijg een pgb, of ik heb een pgb nodig... omdat ik uh, door het slitventrikelsyndroom in mijn hoofd... Uh, geen, bijna geen inspanning kan leveren. Uh, ik ben Irene van de Lubbe, de moeder van Anne... en ik ben een van de mensen die... Uh... Uh, voor een ander soort en daar ook PGB voor ontvangt. Ik ben Annemiek, ik ben 22 jaar en ik heb ongeveer 7 jaar geleden een tumor gehad bij MEPOVISA. Well, PGB betekent voor mij uh, onder andere dat het me helpt in zelfstandigheid. Anders zou ik ergens moeten in een inrichting moeten zitten waarin ik dagelijks alle hulp krijg. En nu kan ik in ieder geval zelfstandig op mezelf wonen en de hulp krijgen uit mijn eigen kring, waarmee ik het PGB kan gebruiken om die mensen te betalen. Um, wat ik voor Anne doe vanuit het PGB is uh, naast mijn gewone taak als moeder die je natuurlijk sowieso doet, is alle extra zorg. Uh, dat betekent persoonlijke verzorging en uh, ondersteuning in haar huishouding. Uh, dat gaat, uh, tot als het slechter gaat, tot douchen, uh, lichamelijke verzorging, uh, boodschappen doen. Nou, alles wat je maar kunt verzinnen. Ja, ik, uh, ik vind het wel heel belangrijk dat ik... Ja, mijn ouders of vriendinnen of professionele hulp kan krijgen. en ja, ze daar ook voor kan betalen, want het is gewoon werk. Ik denk dat Anne afhankelijk zou worden van instellingen. En naast dat je dat niet wil, denk ik dat dat uiteindelijk uh, ook veel meer geld kost. Dus ook dat. Ik, ik, ik zie ook helemaal niet het economische belang ervan. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Als de PGB weg zou vallen, dan zou dat voor mij betekenen dat de mensen die nu mij kunnen helpen, en dat zijn mensen mijn eigen kring, dat die dus um, in de uren dat ze mij kunnen helpen en ik ze daarvoor kan betalen, een andere baan moeten zoeken. Oftewel, mij kunnen ze in die tijd niet meer helpen. Dus dat wordt een groot probleem. anders professionele hulp. Maar uh, ja, dat kost dan ook een hoop geld. En ja, ik heb dan wel een waar jongetje van 900 in de maand. Maar ja, als ik mijn huur en mijn boodschappen en alles daarvan moet betalen, dan kan ik niet nog daarvan ook professionele hulp gaan inkopen. Het wordt zo doorgaan dat iedereen zelfstandig moet zijn, in de maatschappij mee moet draaien. ...goed zijn eigen dingen moet uh, kunnen doen, maar ondertussen halen ze hetgene wat daarin helpt, halen ze weg. Dus je wordt compleet geïsoleerd, want je moet in een, uh, weet ik veel, inrichting uh, als je die pgb niet meer krijgt. Daarbij zijn er mensen die, uh, bijvoorbeeld in onze redactie uh, is er een meisje die is slechthorend Die wordt door een uh, ambulant begeleider ge geholpen in haar dagelijks leven om zich uh, duidelijk te maken, omdat ze dus niet uh, goed kan praten. Die kan straks helemaal niks meer, want die heeft die begeleider niet meer... omdat ze die niet meer kan betalen. Dus die komt compleet in een isolement als ze als zo'n pgb niet meer zou hebben. Ja, en wil je deze dames uitgebreider zien en horen... ga dan even naar onze website bnntoday.nl. Zometeen is hier Jan Mulder over de nacht van Jan Mulder. Over anderhalve week is dat in Vredeburg in Utrecht. En het gaat over zijn muzikale smaak. Die is uh, groot. Let your settle down, at you.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 Think you. Since ja, zit je toch bijna bij te huilen. Nou ja, prachtig vind ik hem in ieder geval. Adele, someone like you. Jan Mulder, goedenavond. Dag. Willemijn. Hallo, vind je hem ook Zal mooi? Zou Adele nog op mijn avond willen komen, denk je? Heb je het Ach, nog niet gevraagd dan? Wat prachtig. Ja, hè? Vind jij dit Goh. ook mooi? Ach, schitterend. Ja, ja. Ja, dat, uh, jouw avond, daar gaan we het over hebben. 11 juni, dan pre presenteer jij de nacht van Jan Mulder in Vredeburg in Utrecht. Uh, ja, vol met jouw lievelingsmuziek. Eigenlijk een ja. soort van zomergasten, denk ik. Maar dan met muziek, met live muziek. Ja. Ja. Um, jij zit nu gewoon thuis, vlak ja. bij jouw platenkast, neem ik aan. Of ja, in de buurt. Ja. Heb jij heel veel muziek? Nou, als een normaal mens. Ik heb <laughs> geen uh, kamers met wanden vol cd's. Zoals ja, ja, Johan en, Derks heeft, bijvoorbeeld. Ja, zoiets, ja, die gaat dan in het midden van zijn kamer zitten... met een koptelefoon op. Ja. Zo tref je mij niet aan. Maar ik ben wel een redelijke discjockey, hoor. Ja? Beetje ja. plaatje draaien thuis. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Zaterdag dus. Dan al, al jouw favoriete muziek bij elkaar. Um, volgende week zaterdag. En, um, ja. Nou heb ik al iets te doen. Maar stel nou dat je mij zou kunnen overhalen om toch te gaan. Hoe zou je dat doen? Waarom moet ik daar naartoe? Nou, dat het een... een uh, een, hoe zal ik het zeggen, een rijk gevulde avond is. En niet alleen, kijk, het de uitgangspunt is klassieke muziek. Het is, het is door Vredenburg georganiseerd, ongeveer 60%. Mm -hmm. Maar de rest is een beetje uh, om de zaak wat lichtvoetiger te maken. Mm -hmm. En ik heb uh, Kammergurka uitgenodigd om de boel te duiden. <laughs> nou, dat wordt wat uh, met Kammergurka. Ja, ja, ja, zoiets. Ja. Uh, uh, nou, een beetje een... een ja Het is zomergast in het kwadraat, bijna... Maar dan wat enerverender, mag ik hopen. Ja, daar ja. ben ik wel erbij uit, Want ik kan natuurlijk niet... Kijk, als je een, een, een serieus... Ik bedoel, dit is wel serieus, maar als je een klassieke avond uh, moet organiseren... Dan moet je geen laatste deel van de, van, de, van, de, van de tweede van Malen laten horen. Maar, dan maar helemaal. Kijk, het is, is wat... Uh, ja. Hoe zal ik het zeggen? Uh, uh, um, ja. Snel. Vari variabel. variabel Nou, nou, ja. nou heeft Caris van, uh, van Houten, de actrice, ja. vorig jaar dit ook gedaan in, uh, ja. in, uh, in Vredeburg. De avond van Carice van Houten. Ja. En zij noemde het een, een avond voor de gevoelige medemens. Uh, oh. <lacht> ja, dat hoorde ik. Ja. Jij... Ik verdenk haar dan een klein beetje, waarvan ik jou ook net verdacht. Toen jij zei, Jans muziekkeuze is groots. Ah klein beetje ironie zal er wel <laughs> in gezeten hebben. Volstrekte onzin. Oh, nou, voor de gevoelige medemens. Ik heb er ook ernstig serieus horen zeggen... dat het een onvergetelijke avond was. En ik heb mensen gehoord die daar naartoe geweest zijn. Die vonden het fantastisch. Ja, ja, ja. Maar, maar, goed, wat, dat maar was voor, kardies, voor wie, voor wie wordt deze avond, Jan Mulder? Voor, voor wie deze avond? Ja. Voor mij. Oh. Buren alleen voor jou? Ik, nou ja, nee, nee, ik bedoel, maar, maar ja, voor, voor iemand die, die, die wel van klassieke muziek houdt... maar ook van Coeur de en Guus Janssen-trio, een beetje jazz. hebben we een uh, stukje van, Guus Janssen-trio. Even kijken ik, ja, of we die ik, kunnen opsnorren, op jazz is het. Ik ben een oude liefhebber van Guus Janssen. Improvisatie op het klavier. Ja. Gaan zij live spelen, daar? Ik ja. vond het eigenlijk, ik, ik, ik, hoorde, ik dacht, het lijkt me toch een beetje te frivol voor Jan Mulder. Huh? Jij kent mij niet. Nee, dat blijkt maar Daar weer. Daar is die avond ook voor. Om jou te leren kennen. Ja. Nee, maar ik, ik dacht meer... Uh, het volgende dat bij jou past, uh, Wagner... Kijk, dat vind ik dan meer ja. Jan Mulder. Lekker, ja, lekker bombastisch. Ja, op de hand. Dramatisch. Ja. ja. Nou, dat is ook wel zo. Toen men mij dat vroeg, dacht ik meteen... Dramatisch. Ja. De dood. De dood. Ik heb, ik heb de leeftijd, uh, Willemijn. We moeten daar langzaam maar zeker aan gaan denken. Nou. Maar ook met uh, uh, uh, afsteuwing, weet je wel. Het uh, uh, uh, moet, moet, moet niet al te, te macabre worden. Maar ik hou wel van mooie, dramatische muziek. Ja, uh, dit Maler, dit doet aan jou denken aan de dood, Wagner? Nou, weet je wel. Ja, liefde, dood, ondergang. Ja, weet je wel. En daar komt het toch eigenlijk op neer. We kunnen hier wel lichtvoetig op radio 1 gaan lullen, maar, maar, maar de, de, de tunnel is daar. Het is een beetje de leeftijd. Nou ja, laat mij maar eens <laughs> bespreken. Ja. Het wordt somber als ik aan het woord nou, ben. De, over je leeftijd gesproken. Komende zaterdag, dan <laughs> hebben wij in de overnachting... gepresenteerd door Patrick Lodiers. Hier op Radio 1 is Matthijs van Nieuwkerk te gast. Jouw ja. grote vriend. En ja. die heeft het ook over jou. Uh, over jouw leeftijd. En dan zegt hij het volgende. Huh? Neem Jan Mulder. Dat is een goed huh? voorbeeld. Die is 65. Huh? 15. 16 jaar. Is zijn <laughs> hoogst hele jonge man vind ik dat. Dat vind ik een hele jonge man in zijn denken, in zijn qua jongensachtigheid in, zijn, in de sprintjes die hij trekt. Echt waar. Kijk, Jan, ja, wat nou denkt. bijna dood. <laughs> maar dat is juist zo, zo, zo, zo vervelend, hè. Er valt toch niet aan te ontkomen hoe jongensachtig en 15 je ook bent. Maar nou, liever dat, dan, uh, dan, dan blatter of een zakenman, niet? Ja, nee, alsjeblieft, zeg. Ja. Maar vroeg, klopt dat ook wat Matthijs van Nieuwkerk zegt? Ja, dat klopt Een jongetje van ja 15, nou, ik weet niet, uh, wat zei Harry Mulisch Iedereen heeft zijn... Uh... Absolute leeftijd. Ja. Maar ik ben wel inderdaad, na nou 15 misschien maar 17 ja, dat zou ik graag altijd zijn. Ja? Waarom? Zelfs met deze kop. <laughs> Zelfs met die kop. Waarom was dat mooi toen je 17 was? Nou ja, dat, dat je, dat, dat je uh, hartstocht. In mijn geval was dat voetbal. Ik droomde van het stadion, van de arena, het publiek, Willemijn. Daar moeten we het voor doen. Optreden. Dat is leuk. Ja. Ja, het... en dan, dat was toen het sterkst bij mij, omdat dat mo nog moest komen. Vond ik altijd een prachtig gevoel. Dat klinkt bijna een beetje verdrietig. Want, nou, je nee, je keek ja, nee, nee, juist en... niet. Want ik heb dat gevoel nog altijd wel. Ik weet wel, ik schrijf ook een beetje en ik heb nog altijd het idee: ach, tijd genoeg voor het meeste werk. Ja? ja. <laughs> je bent 65 ja. inmiddels? 66. 66. Ah, je, je, je, je kan nog 30 jaar mee, Jan. <laughs> Toch? Zeker weten. <laughs> ja, dat, wanneer, wanneer komt dat meeste werk? Uh, volgend jaar. Volgend jaar, heel goed. Ja. Even nog het gaat even... over de erotiek op het platteland van Oost-Groningen. Oh, kan niet wachten. Ga ja, <laughs> kom je vast bij kunststof, zo te horen. Nog even wat meer van jou. Want ik dacht jazz en klassiek, en dan dachten wij op de redactie: Jan is toch volgens mij, volgens ons meer een rock en roll man. En dat ja, natuurlijk. Ik ben zo. nooit. Kijk, jazz, Guus Janssen. Ik, ik hou van improvisatie. Ik ben ook een, een, een, een liefhebber van abstracte. Grillige schilderkunst. Maar ik ben natuurlijk gewoon opgevoed met. Uh, uh, in eerste instantie een klein beetje Dixieland. Mm -hmm. en toen, ja, toen Elvis kwam en de Stones. Ja, ik, ik, ben, ik ben een. Uh, en de, dat mondde bij mij uit in. Iggy Pop. Dat. is dat... ah, een toeval, Jan. Jouw ja, redacteuren doen goed werk. Ja. Nee, daar, daar hou ik van. Een beetje rauw rock. Ik heb hem een paar jaar geleden gezien op Lowlands... en dan stond hij daar ja. te rokken op het podium... ontbloot bovenlijf, dat sliertig, dunnige haar. De, de was ultieme. Onsmakelijk? Nee, want dat hoort erbij. Dat was niet, dit is niet onsmakelijk. Dat is de, nou ja, bijna personificatie van rock'n'roll. Ja. Had jij hem willen zijn? Of, of zou nou, iemand willen zijn? La, laat ik het zo zeggen. Ik bewonder hem omdat hij niet is afgeweken... van zijn rechte lijn nooit de commercie ingegaan of, of ander soort muziek... recht door op zijn eigen uh, liefdespat. Dat be bewonder ik zo ontzettend. Geen millimeter prijsgeven. Dat ik... vind ik geweldig. Ja, heb je hem wel eens gezien, live? Nee. nee. Heb je hem uitgenodigd voor je nacht? Nee, nee, ja. nee. Ik heb nog even gedacht... Ik zat laatst in een, talk, een Belgische talkshow met Ray Davies van de Kings. Ja. En die bleek meer van mij te weten dan ik van hem. Nou, jij weer. Hij was er namelijk een voetballiefhebber. En ik heb ooit tegen zijn uh, favoriete club Arsenal gespeeld. En ja. die wedstrijden herinnerde hij zich. Toen dacht ik, Philippe, ik ga die grote vragen als uitsmijter voor mijn nacht. Maar en toen? dat was niet doorheen te komen. Door het management en telefoonnummers, dus Ik hebben we hem erop gegeven. En dat toen vanmiddag, via jouw redacteur, kwam ik even van Iggy Pop. Maar ja, het lijkt me onbegonnen werk, Willemijn. Je hebt nog een week uh, ik heb nog een week, och. daar ja. wordt aan gewerkt. Misschien is Iggy Pop wel groot fan van Jan Mulder, je weet het niet. Waarschijnlijk wel. Uh, wat, voor, wat, voor, wat, zit, wat is het idee, Jan? Ik bedoel, moeten we, uh, is het soort, worden we muzikaal opgevoed op die avond? Nou, een klein beetje. Het is nooit weg om je, uh, om je in de klassieke muziek even te dompelen. En, en, en, uh, maar het wordt ook een, een gevarieerde avond met kleine filmpjes. En vooral ook, vergeet niet de gesprekken tussen Carice van Houten en mij. Want die interviewt over, jou daar? In, in, ja, en omgekeerd ook meer, mm. meer een gesprek. Ik, ik, ik zag meer een gesprek dan een interview. En, mm. Want uh, uh, Carice is natuurlijk ook geen dodelijk uh, perfecte expert op het gebied van klassieke muziek. Maar, maar, maar wel een klein beetje. En die weet ook wel iets van mij. En omgekeerd. Het dat, dat, dat wordt een onvoorspelbare avond. Aha. Dat vreugde, ik, vreugde ik me echt op. En, en, en wat, ik, ik las iets. Er, je gaat de buitenspelval uitleggen. Aan nou, de we, we, hand we, we, van ga, de Dat zei Cadiz. We gaan het toch niet alleen over Wagner hebben. Ik zeg natuurlijk niet ook over, over de buitenspelregel. Want Cadiz is wel een voetbal... Uh, ook liefhebber. nog. Ja, Godsamme, ik bepaalde er een keer in de studio dat ze, dat ze geïnteresseerd naar de monitor keek waar voetbal op was. De manier waarop ze daar stond, dacht ik, ja, nou, je hebt er wel kijk op. Ja, ja dat geloof ja. ik best, ja. Ja, um, Wat? ja nee, je, je bent nog wel in, onder de indruk van haar, toch, van ik, ik, Ja, jij niet? Uh, ja, ik eigenlijk ook wel. Wie niet? Ja. Maar jij, ja. jij specifiek, als ik zo af en toe ja. bij de wereldrijd door je naar haar zie kijken, dan... Nou... Ja, daar dat, dat word ik wel vaker van beticht, maar dat, dat, dat is niet echt uh, waar, hoor. Ik, ik, ja, ik kijk met een enige bewondering en, en uh, vreugde naar zo iemand. Geweldige actrice en een mens. <lacht> Goed, laten we even naar de afsluiter die jij hebt gekozen. Want, van, want jij van wilt, wilt het avond. gesprek weer op vrouwen en mannen brengen en zo. Ik doe daar niet aan mee. Nee, daarom ging ik ook snel over op de muziek. Okay, om je niet verder in verlegenheid te brengen. <lacht> okay. Een Nederlands rockbeentje De Wolf, die sluit ja. af. even die sluit af. Zien we hier dan ook Jan Mulder helemaal op uit zijn dak gaan en staan rond te springen? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet eerlijk bekennen, een paar uh, voorbeelden heb ik wel gekregen bij de Draait Door. Ik besteed enorm aandacht uh, aan muziek. Ja. Uh, Lilian Hak komt ook, die zag ik bijvoorbeeld ook in de Draait Door. Vond ik fantastisch. fantastisch uh, Wie is dat ook weer? Dat weet ik even. Lilian Hak, een zangeres. Heel bijzondere, originele muziek ook. Okay. Filmische. Ken je haar niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ze, ze treedt op met, met, een, met een kapsel wat, wat anderhalve meter schuin omhoog gaat als een soort toren van Pisa. Oh ja. <laughs> niet? Ken je die? Nee. Een beetje ik... bijblijven. Nee. Ja, nee, dit heb ik even gemist, Lilian Hak. Okay. Maar die, uh, die komt ook, dus. Die komt? Oh, ik zie haar nu een foto van haar. Nee, ze komt me niet bekend voor. Nee? nee. Dit, dat heb ik even gemist. Let op haar. Vrijdag, oh sorry, volgende week zaterdag dus ja. in Vredenburg. En het wordt dan een bijzondere avond, denk ik zo, Jan Mulder. Zijn er nog kaartjes? Lijkt me wel. Er anders. zijn kaartjes, geloof ik wel. Dus het is in dat nieuwe Vredenburg aan de snelweg, Leidse Rijn... 1500 toeschouwers. Zo. Met een sofa op het toneel. <laughs> en Met voor Jan het publiek ook, ook nog een beetje de, de mogelijkheid om jou te leren kennen, om te spreken. Jazeker, afterparty. Is er ook nog. Ja. Goed dan, 11 juni, de nacht van Jan Mulder in Vredeburg in Utrecht. Veel plezier daar, dankjewel. Speciaal dan voor Jan Mulder. Dan weet ik eigenlijk niet of hij kan dansen. Kan je dansen, Jan? Wat zeg je? Kan je, kan je dansen? Ik wil. Dans of... jij een beetje? Ja. Nou, doen we dan ja, samen. Ook. Vanuit de studio en all the way to Groningen. Genesis, I can dance. Hot song, yeah. Talk. Ik ben benieuwd op deze woensdag. Waar gaat het over in de kapperstoel? Rob uit Zwolle, goedenavond. Hey, die ben mijn. Hallo. En allereerst al hadden we het over het brandje in de stad. We hadden een, een prachtig pand uh, ja. wat uh, vanmiddag in de hens vloog. Nou. En uh, dat is voor een deel bespaard. Dus uh, dat uh, beheerst het gesprek in de tweede helft van de middag. Want er kwam een klant binnen en dat geloof ik drie uur. Uh, en die zei van uh, brand, oké. Okay. Maar daarvoor hadden we het over de komkommeroorlog. Niet hm. over de oorlog, maar wel dat een of ander imbecil een uitspraak doet. waarvoor wij uh, een hele branche bijna op zijn kont komt te liggen. Uh, tientallen miljoenen verlies. Terwijl we helemaal niet weten waar het, waar het van is. Dat iemand zomaar een uitspraak doet, dat ja. begrijp ik niet. Cornee, uh, Tilburg, ik ben jou ook over de komkommers. Nou ja, inderdaad. Het, het, hetzelfde schandaal als wat erop vertelt. Maar daarnaast is het hier gegaan over het rijbewijs uh, van jongen, zeg maar. Dat, dat we ook in Nederland naar de 17 jaar gaan, net als in België. En wij leven natuurlijk tegen ja. de Belgische kust hier zo. En hier zien we allerlei elletjes rondrijden met Belgische 17-jarigen... die uh, de wegen af en toe uh, blokkeren, zeg maar, met hun uh, tijdelijke rijbewijs. En daar gaan we hier in Nederland ook naartoe. En daar was hier, iedereen hier wel heel erg verheugd op. Ja? Verheugd over, zo moet ik het zeggen. Toch wel? Ja, ja want er is een enorme strijd. De scholen zitten altijd Nederlandse en Belgische kinderen... Uh, en in België zitten ook Nederlandse en Belgische kinderen. En ja, in België is het zo, vanaf je 17 mag je je voorlopig rijbewijs uh, halen. En dan mag je met een elletje rondrijden. Uh, de eerste weken met een bijrijder en daarna mag je zelf uh, de weg op. En de, ja, de, de, diezelfde richting gaan we hier nu in Nederland op uh, waarschijnlijk. Dus, dus daar, daar ging het, de, na, na het komkommerdebat zeg maar, ging het uh, daar vooral over. Omdat iedereen ja, hier heel erg toch... Uh, ...georiënteerd is op het Belgische en dat alle kinderen gelijk uh, behandeld willen worden. Hé hey heren, morgen hebben jullie vrij hè? Ja. een vrije dag. En daarom ja. ben ik... Dat uh, is wel fijn. Ja. Ja. Heerlijk. En, en wat gaan we koninginnen daar doen? Koninginnendag. Ja, dan is het er altijd vroeg uit bed en dan fietsen met uh, mijn Ja, maar Rob, Rob, jij leeft een paar weken terug denk ik op dit moment. Helemaal vark. Kijk hoe... Oeh, ja. <laughs> Rob uit Zwolle, Cornelia Tilburg, dank jullie wel heren. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Prettig Bijen vrije avond. dag morgen. Dag. Okay. dag. dag. Vrijdag, vrijdag. Helemaal geen vrijdag. Nee, wij zijn hier. Gewoon morgen weer. Uiteraard. BNN Today. Um, en kan je ons niet missen tot die tijd. Nou, kijk even op Facebook. facebook.com slash Today bijvoorbeeld. Of today.nl, Gewoon de website. Tot morgen. En zometeen langs de lijn um, met um, Robert Meder. En het nieuws gelezen. Nu zometeen door Freddy van Tijn. And... Yep.